11 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Het dodental door de overstromingen in Thailand is opgelopen tot ruim 500. Hevige regenval leidt al maanden tot problemen. Ruim 3 miljoen mensen in 25 provincies zijn getroffen door de overstromingen. Delen van de hoofdstad Bangkok staan nog altijd onder water... waardoor veel wegen onbegaanbaar zijn. Ook veel treinstations, winkels en markten zijn ondergelopen... Het duurt vermoedelijk nog weken voordat al het water in Bangkok is verdwenen. De overstromingen in Thailand zijn de ergste in zeker 50 jaar. In Griekenland is president Papoulias vandaag aan zet. Hij praat rond het middaguur met oppositieleider Samaras... over een regering van nationale eenheid. Samaras wil alleen meedoen als de nieuwe regering... op korte termijn verkiezingen uitschrijft. Ook wil hij niet dat een nieuw kabinet onder leiding komt te staan... van premier Papandreou... Die kreeg vrijdag nipt het vertrouwen van het parlement. Papandreou zou mogelijk bereid zijn het premierschap op te geven, maar hij weigert toe te geven aan de eis van nieuwe verkiezingen. De Grieken hopen nu dat president Papoulias met een oplossing komt voor de impasse. De tijd dringt, want het parlement moet nog voor het einde van het jaar het Europese noodpakket goedkeuren. In een restaurant in het Brabantse Drunen is gisteravond een deel van het plafond ingestort... boven een tafel waar een familie zat te eten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De ruim twintig familieleden zaten aan het diner toen het boven hun hoofd begon te kraken. Binnen een paar seconden kwamen er stukken hout naar beneden. Omdat ook het licht uitviel raakten de mensen in paniek, zegt de restauranteigenaar in Drunen. Een bezoeker moest met een hoofdwond naar het ziekenhuis. Het weer. Het is bewolkt vanmiddag, vooral in het binnenland zonnige periode. In het noorden en westen wat meer bewolking. Het wordt zo'n 13 graden. Ook morgen bewolkt en overwegend droog. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Ik ben Lot Bieren, 56 jaar en ik heb een hbo-opleiding. Ik ben heel goed in evenementenorganisatie. Op het moment ben ik op zoek naar een leuke baan in de omgeving van Amsterdam.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 Hoe kansrijk is de Syrische opstand? En welke rol kan het Westen spelen? Vanavond gesprek op 2 om half 12 op Nederland 2. Stop de verwoestende gevolgen van diabetes. Geef aan de collectant van de diabetesfonds. Ik ben directeur beleggingsfondsen van een hele grote bank. En ik run het ook was een supermarkt. Kijk, we beloven ze alle aanmerken. Maar uiteindelijk smeeren ze gewoon onze huisfondsen aan. En daarom is Alex gestart met iets nieuws.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 Een kleurrijke Jordanees die het chaggeren zo'n beetje heeft uitgevonden. Ja, maar nu eerst terug naar afgelopen dinsdag toen fotograaf Erwin Olaf in de wereld draait door het volgende zei. Ik het niet belangrijk. Fotograaf Erwin Olaf. Je wil naar Berlijn. Je wil echt weg hier. Waarom wil je naar Berlijn? Uh, nou, ik vind de stad een uh, hele inspirerende stad op het moment. Uh, maar ik ben meer gegrepen, ik heb ook het idee dat onze wereld, de Europese wereld, uh, ook in een soort interbellum zit. En interbellum is de tijd tussen twee wereldoorlogen. Mm. En dat was in de tijd tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog was Berlijn waanzinnig fascinerend interessant. Ja, we leven tegenwoordig weer in een interbellum, zo betoogde fotograaf Erwin Olaf in De Wereld Draait Door. En hij uitte zijn ongerustheid over de Europese ontwikkelingen en maakte daarom de vergelijking met de jaren 20 en 30. Toen ook was het een tijd van crisis en toen was Berlijn de stad waar het allemaal gebeurde. De vraag is natuurlijk of die vergelijking opgaat. En ook misschien wel waar dat begrip interbellum eigenlijk vandaan komt. Althans, wij vroegen ons dat af. En om daarover meer duidelijkheid te krijgen hebben we nu aan telefoon taalhistoricus. Jawel, taalhistoricus, wat mooi om taalhistoricus te mogen zijn, Ewoud Sanders. Is dat mooi, taalhistoricus zijn? Heerlijk. Juist, ja. goed. Nu, nu, <laughs> nu maar terug naar het, naar het interbellum. Dus dat, dat, dat, die term, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Het, het, het is modern Latijn, dus het werd niet, uh, de oude uh, Romeinen gebruikten het niet, maar het is een moderne Latijnse vorming en dat betekent gewoon tussen de oorlogen of tussen de oorlog eigenlijk. Het wordt inderdaad gebruikt uh, voor de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Het is voor, in, voor het eerst aangetroffen in het Engels in 1940 door Max Boor, Birnbaum gebruikt, een Engelse schrijver en essayist. En uh, die gebruikt het in, in een dagboek in 1940. En in 1945 is het voor het eerst aangetroffen in een Nederlandse tijdschrift. En eigenlijk wordt het alleen maar. De, de Engels spreken meestal over de interbellum period. En bij ons is het interbellum kort. En dat wordt voornamelijk in die twee talen gebruikt. In het Duits is het zwischen En in het Frans entre deux guerres. Ja, ja, het is een term die alleen in het, in het Nederlands en het Engels wordt gebruikt. Ja, en ja, ja. dus ook in Amerika, dat neem ik aan. Ja, het ja. Heels, ja. Maar even voor de duidelijkheid, in 1940 al, dus toen de oorlog amper begonnen was, toen had men al door, dit is zo belangrijk, dat de periode daarvoor gewoon tussen de twee oorlogen genoemd kan worden. Nou ja, toen was de oorlog begonnen, dus toen kon je de periode tussen die twee Oorlogen op een, op een bepaalde manier aanduiden. Die, die beërenbuim gebruikte overigens in de vorm interbelli period, wat in Latijns correct voor is dan interbellum. Maar het is dus inderdaad, ja, het is dan voor het eerst... op. op Getekend door een Engelsman en vervolgens wordt het in het Nederlands overgenomen. En dat gaat heel traag hoor. Het is in, uh, Pas in 1970 staat het in de Grote van Dalen. Het wetenschappelijke woordenboek van het Nederlands. Het woordenboek de Nederlandse taal kent het sinds 1958. Dus weliswaar in 1945 aangetroffen in het Nederlands. Pas decennia later, uh, min of meer, uh, gebruikelijk geworden. Ja, maar is, is het niet ook een, want we zeggen nu tussen de, tussen de oorlogen, dat is dan een letterlijke vertaling, maar dan zouden ja. we eigenlijk altijd, als het geen oorlog is, in een in interbellum leven. Ja. Uh, betekent het niet meer een, een soort periode waarin niet gevochten werd tussen twee oorlogen die alles met elkaar te maken hebben? Nee, nou dat is niet. Ja, dat, kijk, wij gebruiken het specifiek, uh, tussen, we zeggen het niet voor de periode uh, tussen de koude, uh, tussen na de Tweede Wereldoorlog en aan het eind van de Koude Oorlog bijvoorbeeld. Daar eens heb ik het wel eens in een gedicht aangetroffen van Jules deelder. Hij heeft een boekje die dat Interbellum heet en hij gebruikt het voor die periode. Maar gangbaar is gewoon de betekenis tussen de twee wereldoorlogen. Ja, en dan heb ik ook begrepen dat, dat, dat, dat in de jaren 2030 al... ook al dat de term Interbellum nog niet bestond weliswaar... maar dat er toen toch al het gevoel moet hebben geheerst van... Ja, dit is een periode die we eigenlijk... Er is iets raars aan de hand. De, de, de onzekerheid, dat, dat men daar wel naar neigt. Bijna die term toen al had kunnen worden uitgevonden. Ja, dat, dat zou best kunnen. Maar dat, dat is net zoals de, het gevoel dat er nu is. Er is veel aan het veranderen. Er zijn allerlei mensen die voorspellen dat er opnieuw een wereldoorlog komt. Dat dan, dan de een oorlog wordt tussen het christendom en de, uh, de islam en dergelijke ja, dan zou je met terugkijkend zou je kunnen zeggen, dan is dat, had je dat weer een bepaalde term kunnen geven, interbellum of iets anders, maar dat, het, die term is toen niet aangetroffen ja ja, maar de, de vergelijking die nu gemaakt wordt, zoals we aan het uh, begin lieten horen met het fragment is, is dat zinnig, zit er wat in, zijn die periodes uh, qua sfeer met elkaar te vergelijken denk je nou, ik ben geen specialist op van de jaren 30, maar ik denk dat je in het algemeen kunt zeggen dat een hele periode vergelijken, jaren 20 en jaren 30 en nu. Een periode vergelijken, dat, dat nou een na, nagenoeg onzinnig is. Je kunt proberen uh, hele specifieke verschijnselen uit het verleden te vergelijken. verleden en nu. En ook daarvoor, daarvoor kan je al je vraagtekens bij zetten. Maar echt een hele periode. Dat was, dat was. We leefden toen in een koloniale wereld met totaal andere wereldmachten, met een totaal andere economische omstandigheden, veel meer armoede en dat soort dingen. Dus ja, nee, ik denk ook niet dat Herman Olof het zo serieus bedoelde. Het is meer een algemeen gevoel van, uh, er is veel aan het verschuiven en daarom wil hij graag in Berlijn gaan wonen Het is een stemming. Eigenlijk is het vooral een stemmingsgedag. Het is een stemming. Dat is misschien wel. Ja, en dan ook nog wel een tamelijk negatief label voor een stemming, moet ik zeggen. Want uh, ik, ja, ik weet niet of je nou echt kunt zeggen dat er sprake is van een oorlogsdreiging. Terwijl je dat in, die, in de jaren dertig wel degelijk natuurlijk heel veel bronnen al hebt. die uh, halverwege de jaren dertig of begin jaren dertig al spreken dat er een oorlog gaat komen. Goed, dus we kunnen concluderen, laten we het woord interbellum, nou maar gewoon blijven gebruiken voor die periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ja, als historisch begrip voldoet het uitstekend. En uh, hoe we straks de periode gaan noemen die we nu meemaken, dat zien we net al wel in een nieuwe aflevering van de OVT de tijd ook. Oké, okay. Ewart hey, Sanders, heel hartelijk bedankt voor deze ja, toelichting. graag gedaan hoor. Goed. Het museum van de Koninklijke Maréchassé bestaat dit jaar 75 jaar. Het werd in 1936 opgericht door Marius van Houten... een officier van die Maréchassé, die leefde van 1879 tot 1953... en dus allebei de wereldoorlog en ook het interbellum heeft meegemaakt. En over deze bijzondere man en zijn werk voor de Nederlandse politie... heeft Jos Meets een biografie geschreven. En hij zit hier nu bij ons aan tafel. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja... Dat oprichten van het museum is maar een van de ve vele verdiensten... van die meneer Van Houten. Hè? Dat is één van de verdiensten, ja. ja, ja. ja, ja. Maar niet zijn belangrijkste. Niet zijn belangrijkste. Zijn belangrijkste, zou ik zeggen, is zijn verdiensten... om uh, te komen tot internationale politiesamenwerking... in het interbellum, dus maar weer. Ja. Dus uh, zeg maar 1919 tot 1938, 1939. En dat is de zogenaamde IKPK geweest. Dat was de Internationale Politiële Commissie. En dat is gewoon de voorloper van Interpol. Ja, dus, uh, en dat heeft hij bedacht? Nou, hij heeft het niet bedacht. Uh, internationale politiesamenwerking... begon al voor de Eerste Wereldoorlog vorm te krijgen. Mm. En, uh, er is een bekend congres geweest in Monaco. Maar in feite is die samenwerking... natuurlijk door de Eerste Wereldoorlog afgebroken. Dus zijn die verbindingen afgebroken... En is dat dus een periode van een aantal jaren gedurende de oorlog dat het allemaal stil ligt. Maar in 1919 heeft Van Houten dus het initiatief genomen om te kijken of dat weer mogelijk was die samenwerking nieuw leven in te blazen. En dat heeft hij gedaan op persoonlijk initiatief. En vanwege de vrees, we hebben die hier net al met Wim Klinkert gehoord, vanwege allerlei talloze Duitse deserteurs en noem maar op en criminelen die zich in ons land bevonden. Maar wat was de misdaad nou, toen al zo internationaal? We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van de bende van Os. Ik kan het niet laten om het even hier te zeggen. Ja. Uh, dat was provinciaal dat was provinciale criminaliteit. Je hebt altijd de indruk dat dat toen eigenlijk vooral allemaal ja, in, in, in, in provinciaal was. En niet, maar, er was nou, nee, al... dat, nee dat, dat valt wel mee. Uh, het is wel een, een bepaald beeld wat die mensen, vooral politiemensen hadden. Dus, het maar had eigenlijk het idee over een duidelijk is dat min of meer ontstaande internationale verbrekken. En daar zag men een soort inbreker die zeer mobiel was, of een misdadiger die zeer mobiel was. en zich vooral in hun hotels ophield. zich kon aanpassen aan allerlei rijke mensen. en daar hen dan kon bedotten, bestelen, whatever. Zo'n zo hele aparte visie over de internationale misdadiger. Dus het is een heel apart iets. Ja, het was nog niet de Russische maffia van de nee nee, eh, nee, nee, nee, nee, nee, een stuk vriendelijker. Ja. Maar een soort, was een soort inbreker die met de treinen een beetje rond, rond En, wat, en, en, en wat, wat, wat meer gecultiveerd was en zwaar zijn talen sprak. Ja. Dus een hele aparte visie over. Internationale misdaad, dus internationale misdadigers kun je beter stellen. Maar deze, deze Majes van Hout was een eigenzinnige man. En die nam zelf dat initiatief om ja. een brief te schrijven aan de internationale. Uh, om dat internationaal voor elkaar te gaan krijgen. Ja. En dat werd hem door zijn superieuren niet in dank afgenomen. Nee, maar wat wil je? Ik bedoel, uh, daar, daar zaten allerlei haken en ogen aan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt: wat moet dat nou? Dat kan allemaal met uitleveringen en allemaal repercussies hebben op, op politiek vlak. Mm -hmm. Dus wat moet dat kapiteintje, want hij was toen nog maar kapitein. wat moet dat kapiteintje. Hoe durft hij dat initiatief te nemen zonder ons al te al, uh, voldoende in te lichten? Want die brief ging dus naar allerlei andere politiemensen. En het initiatief daarvoor, dat is, het idee is die vermoedelijk gekomen... toen hij in 1919 Basil Thompson ontmoette. Van, uh, hoofd van uh, Special van Scotland Yard. Uh, de, de persoon ook die Matahari nog uh, verhoord heeft. <racht> ja, ja dus ze alles schrijpt ze één. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Maar goed, hij neemt het initiatief dan. Hij, neemt het uh, hij wordt op zijn vingers getikt en mag zich er niet meer mee bemoeien van Precies, de minister hier. En dan gaan de Oostenrijkers Precies. van het zijn plan Die mee gaan er dan uit? mee door. En, en dat doet Johannes Schober. En Johannes Schober was politiepresident van Wenen. Maar ook later is hij nog president van de Oostenrijkse Republiek geweest. Maar die had dus de politieke power, die Van Houten dus niet had... om uh, een conferentie bij elkaar te roepen in 1923 in Wenen... En daar is dus die IKPK ontstaan. En de drie Nederlandse genoten, waren dus van Houten... Uh, zijn collega Karel Broekhoff uit Amsterdam... was geen masseur, maar een inspecteur van de gemeentepolitie... en de hoofdcommissaris van Rotterdam, over spionage gesproken weer... Uh, Adriaan Sirks was dat. Ja. Dus die hebben jarenlang Nederland vertegenwoordigd in, in, in die vergadering. In die internationale politieorganisatie. Die ongeveer jaarlijks bij elkaar kwamen ja, dan, ja. ja. En was die Van Houten nou niet een beetje gefrustreerd... dat de Oostenrijkers met de eer gingen strijken? Ja, ja. Er is er ook een beetje boos over geweest. Hij ja, ja. voelde zich in deels in de steek gelaten door de Nederlandse bewindslieden... door de Nederlandse overheid. En die Oostenrijkers, die, die, die slijmden maar allemaal. Want op een gegeven moment toen ze merkte dat het wat, wat slechte of verhoudingen geïrriteerd raakte. Heeft zo allerlei lofuitingen over, over hem en de andere Nederlanders geuit. Ja, ja, ja. Dus zijn initiatief is wel nog een, heeft wel een beetje erkenning gekregen? Uiteindelijk. Uiteraard, uh, uiteindelijk wel. Hij is ook uh, uiteindelijk ere vicevoorzitter geworden van, van de IKPK. Dus uh, vanwege zijn verdiensten. En uiteindelijk is hij ook commissaris van Rijkspolitie geworden. Dat was een predicaat, dus een, een, een, een bevoegdheid die alleen de minister van Justitie hier kon geven. Dus wat dat betreft heeft hij wel uiteindelijk de erkenning gekregen... die hij die die ook verdient, vind ik. En, uh, Terug, uh, ja. Ja. Want, want het was eigenlijk een soort hobby van hem... He, dat met die internationale politie bezig zijn. Wat zijn eigenlijke taak, begrijp ik uit je boek... was al die tijd het bewaken van uh, Keizer, Keizer Wilhelm... Nou, ja, die naar Nederland was gevuld. is misschien ja, een nettere woord. Ja. Hoe je dat, um, dat precies? Ja, hobby kun je het niet noemen. Uh, ja. Laat ik dat even vooropstellen. Nee, um, uh, Marius van Hout is in 1920 aangewezen. Hij had tot die tijd een normale carrière binnen de Mauschauset. Mm -hmm. Maar hij is aangewezen. Wat de precieze redenen zijn, weet ik niet. Vermoedelijk is, heeft dat te maken met zijn relatief grote talenkennis. En zijn, hij kwam ook een, een tamelijk gefortuneerde familie. Mm -hmm. Dus hij had meer ja, de, de, de, de, de no, adellijkachtige achtergrond. Eigenlijk was het, was het een beetje een, een stapje omlaag wat hij deed om bij de politie te gaan. Hè? Als, je, als je naar zijn uh, achtergrond kijkt. Nou ja, Als je vanuit het officiersgedeelte kijkt. En de Mauschauset was natuurlijk weliswaar Jean Marie, ja. maar toch wel een onderdeel van het leger. Hè? Ja. Dus, uh, dus voor veel manchauché-officieren of officieren... was een stap naar de manchauché zeker geen sociale uh, uh, neergang... zal ik maar zeggen, de ladder af. Dus dat is punt één. Maar goed, uh, hij is aangewezen om keizer Wilhelm te beveiligen en te bewaken. En dat was een tamelijk delicate taak, want uh, Van Houten moest natuurlijk ook in de gaten houden... wie er in en uit liep bij de keizer, die toch wel bekend stond als een ongeleid projectiel en mogelijk een politiek risico was voor Nederland en de Nederlandse regering. Ja, dus dat en? moest allemaal heel subtiel en heel delicaat gebeuren. Nou, en die Wilhelm had ook wel echt beveiliging nodig. Dat, dat, is, ja, dat was ook wel nodig, want het is geprobeerd in 1919... om hem vanuit Amerongen te, te ontvoeren door een Amerikaanse kolonel. Kolonel Lia, die is met een hele groep naar, naar Amerongen getogen. Die hebben geëist om de keizer te, te spreken. Het plan was om hem in een auto te gooien en mee, mee naar uh, België te nemen. En hem uiteindelijk dus voor, uh, voor een internationaal tribunaal te brengen... vanwege oorlogsmisdaden. Dus... Uh, ja, dat, dat was dus. ook een reden waarom die hier beveiligd moest worden. En die van houten raakt dan goed bevriend met die wielhelm nee? Die raakt, die raakt. Ja, die raakt goed bevriend. Ja. Dit doet me bijna denken aan een uh, gijzelingsgebeuren. Weet je wel, de uh, gijzelnemer. Maar, maar <laughs> hoe, moeten we ons dit, hoe moeten we ons dit voorstellen? Want je zegt, het doet me bijna denken aan een, uh, een gijzelingstoestand. Uh, we weten van de keizer, Willem II, dat hij bijna gedurende de hele dag... Uh, doorbracht met houthakken. Ja. Ja. Ging uh, onze beste vriend uh, Marius van Houten meehout mee hakken en lette hij dan op dat de keizer zichzelf niet beschadigde. Wat wel eens gebeurd schijnt te zijn. Ja, nou, hij ging dus inderdaad meehoud hakken. En er zijn ook de nodige foto's. Ja, in het Marius is in buren. De, de keizer had ook de, de rare gewoonte om als de boom had omgekapt, om die in stukjes te zagen, een soort plakken. Mm -hmm. En dan had hij een groot Metalen ijzer, en dat zet hij in het vuur, dus een brandmerk. En dan brandde hij dus een grote dikke W met een kroon in, in, in, in die plak hout. En die gaf hij dus als cadeau aan mensen, want de keizer was ook zuinig. En, ja. uh, dus ik die... <laughs> <laughs> <laughs> een cadeautje van de keizer, daar kon je niet veel meer mee dan nee, opstoken. Nee, ja. Nee, ja. Nee. Daar hielp dus ja. deze Van Houten aan mee? Nou, hij, hij, hij, hij, hij moest daarbij zijn, dat was ook natuurlijk zijn taak. En, uh, dus hij liep daar de hele dag zo'n beetje rond. stuurde ook het uh, politiepersoneel aan... Wat, wat voor de bewaking zorgde. Wat dus de, de, de, de, de wacht hield in en rond het gebouw. Dus dat moest ook gebeuren. En, en, en natuurlijk was die liaison hè, van Keizer Wilhelm... En, en tussen, tussen Wilhelm en de Nederlandse regering. Dus als Wilhelm bijvoorbeeld naar Zandvoort wilde... waar hij graag kwam... de duister tenslotte, moest... ja, sorry. Ja, ja. <laughs> nou ja, goed, <laughs> ik geloof niet dat hij... Ja. Nee, nee, nee, nee. Ja. <laughs> Dus dan, dan moest dat aangevangen worden. Ja. Nou, dat ging dan via eh, de secretaris-generaal Kan die later dan weer minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw... dat dus de vader van de beroemde cabaretier. Ja. En eh, nou, dat moest via deze lijn lopen. En ja, soms ook werd het heel delicaat... omdat Hermine, de keizerin, heeft zich ooit bemoeid... met eh, de, de huwelijkskeuze van, van eh, prinses Juliana... die ze in Duitsland ging informeren... van een, een, een, een, een, een prins die in aanmerking zou kunnen komen. Dat kwam Wilhelmina weer te oor. Die was buitengewoon boos. En dat ging Toch een als... sympathieke ja, euh, sorry, een geste zeg. zou je zeggen. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, maar nee, dat werd niet gewaardeerd. En dan moest Van Houten, uiteindelijk via Kan die moest naar Hermine, om Hermine... dus te mededelen dat Ieren Majesteet... dus uh, niet gediend was van de, uh, de, poging, of de, de, de bemoeienis van Ieren Majesteet. Ja, ja. Maar goed, hij was dus een soort kamerheer... die daar was aan het bemiddelen en ja. houthakken... Ja. en met, met de keizer uh, uh, converseerde ja. over van alles en ja. nog wat. En dan daarnaast, en daarom noem ik het even een hobby, hield hij zich ook constant bezig met die, met die voorloper van Interpol, zeg Precies, maar. Precies, uh, ja, dat, en dat was een hoe... serieuze taak natuurlijk. Bovendien ja. He, ja. Ja. heeft hij zich dus wel een ander aspect, want ik hoorde het bijna zeggen, heeft zich ook erg tegenaan bemoeid bij de wetenschappelijke opsporingskunsten, Over <kwijnt> dachteloscopie. Hoe in Nederland dus dus kunst, dus in feite de forensische opsporing. Ja, wat, een, wat ze nu allemaal nieuwe, in CSI achter exact, de tv zien, ja, daar heeft hij al een beginnetje mee ja, gemaakt. Goed, dus ja, dan via signale menskaarten, noem maar op. Maar die eerste pogingen zie je natuurlijk ook al voor Van Houten, maar ik heb geloof ik ook een fotootje in mijn boek gezet over die optische signale menskaarten over ter, uh, terroristen en anarchisten in 1890 of zo, dus dat gebeurde toen ook al. Maar, het, ja, sorry. Ja, nee, ja. Ga, ga, ga, ga, dus dus dat werd geperfectioneerd. Van Hout heeft over nagedacht hoe kon je kopie gebruiken, en natuurlijk die internationale politie-samenwerking... die hij zag als een, een, een instrument om de internationale misdaad die hij ja. zag... En, en heeft dat wat opgeleverd? Want hoeveel internationale verbreger zijn er nou eigenlijk opgepakt? Ik, nee, over het algemeen is dat, is, is dat heel weinig geweest. Uh, er is een boek ook van Jens Jäger, een Duitse historicus heeft dat ook eens bekeken tot 33. Het is opvallend dat er wel veel informatie werd uitgewisseld. Maar dat je zegt van, dat het nou zo succesvol was, kan ik niet echt zeggen. Of, of waren die boeven en misschien toch minder dan men dacht? Precies, zou dat ook nog mogelijk precies, zijn? Precies, dat, dat is zo'n punt. Men had daar een visie over hoe <laughs> zou uitzien, ja. precies, en, dat zou uitzien. Maar die waren er dus niet echt. Het is heel, in dus een hele, een hele organisatie door. wordt opgedicht om boeven te vangen die wellicht niet bestaan. Nou ja, die in hun visie niet bestonden. Hè? Uh, dus dus die, die, die, die hoteldief, zal ik maar zeggen, die, die, die bestond niet. Daar duiken natuurlijk wel bij andere zaken mensen op. Bijvoorbeeld uh, in de jaren twintig uh, zaken zoals die wel serieus zijn als valse munterijen. Die de Nederlandse staat ontzettend veel geld kosten. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, zaken met uh, Amsterdam, 1928, de Olympische Spelen. Wie komt er allemaal op dat evenement af? Hè? Dus daar was het wel succesvol. Goed. Goed. Jos Spetsen, Goed. We zouden er nog langer over door ja. kunnen praten, want die organisatie komt op een gegeven moment in fout politiek vaarwater. En noem maar op, het valt allemaal te lezen uh, in de biografie en die heet heel eenvoudig Marius van Houten en hij is uitgegeven bij Boom. En voor wie meer informatie hierover of over andere zaken die vandaag aan de orde zijn geweest uh, wil hebben, verwijs ik naar onze website www.geschiedenis24.nl slash OVT. En om te horen wat er nog meer op site en kanaal gebeurt... heb ik nu Marnix Kolhaas aan de lijn. Goedemorgen Marnix. Ja, dag Paul. Goedemorgen. Uh, ja, die houthakkende keizer, daar zijn uh, overigens beelden van, hoor. Die je ook op onze site uh, kan uh, bekijken. Ik, ik weet niet of de man die ernaast staat, of dat inderdaad die uh, Marius van Houten is... maar uh, dat het geen fabeltje is, dat kun je in levende lijf uh, bewonderen op, uh, op de website. Um, wat we verder allemaal nog daarop hebben staan, uh, we hebben wat uh, sportberichten. Nederland werd zoals je weet uh, gisteren weer wereldkampioen korfbal. En als het natuurlijk één Nederlandse sport is, dan is het wel uh, korfbal de enige internationale sport waar uh, jongens en meisjes samen aan mee mogen doen. Het werd in uh, 1902 bedacht door uh, de Nederlandse onderwijzer Nico Broekhuizen die een vergelijkbaar spelletje in uh, Zweden had gezien en dat in Nederland introduceerde. En nu is het inmiddels met, uh, ik geloof, al meer dan 50 aangesloten uh, nationale bonden. Inmiddels mag korfbal zich een uh, wereldsport noemen. Nou, wat onder andere op de site te zien is, is een heel leuk filmpje uit 1952. Het 50-jarig bestaan van korfbal in Nederland. En toen werd er een wedstrijd nagespeeld in de originele korfbal-outfits van uh, 1902. Uh, ja, Er wordt ook weer geschaatst in Tijalf dit weekend. Uh, nou, Dat gebeurde vroeger ook in Tijalf, maar dan op natuurijs. We hebben hele mooie beelden van uh, het Nederlandse kampioenschap uit 1946. Toen gewonnen door Piet Keijzer en van uh, Gerard Maarsen uit uh, 1955. En verder op het uh, themakanaal heel veel beelden uit uh, en over Den Haag. En dat vanwege de half miljoenste inwoner in uh, de opstad. Dat is allemaal te zien op... Thema-kanaal geschiedenis24.nl Oké, okay, maar niks bedankt en tot volgende week. En ik heb altijd gedacht dat Piet Keizer een voetballer was. Maar goed, dan is nu weer tijd voor het spoor terug... met vandaag het eerste deel van Mijn Zaak. Een tweedelig portret van de Jordanese zakenman en allesconner... Paul Rolman. Laura Stek zocht hem op in Westbeemster... en vroeg hem naar de kunst van het Muziek het houten deurtje van een oude boerderij in de Beemster gaat open. Hallo. Hey. Goed je te zien. Strak in het pak, haren gekamd, ringen aan de vingers. Dit is de man die ik moet hebben. Waarom? Het is crisis en het ergste moet nog komen, wordt er gezegd. De krant van vandaag ademt economische misère. 2000 banen weg bij ING wantrouwen over reddingspakket Mercosy... en Berlusconi stelt Alben met liefdesliedjes uit vanwege de crisis. Zal ik een bij schenken, ja? Ik vermoed dat de man die tegenover mij zit iets kan leren... over hoe je in barre tijden toch het hoofd boven water kan houden. Je hebt altijd een paar tientjes gehad als een ander. En als jij goed oplet, dan, dan zie je verdomd... dat het geld gewoon ergens ligt te wachten op je. Hij heeft zijn leven lang alles aangegrepen om geld mee te verdienen. Ik vraag niet wat ik niet gedaan heb. Een levensverhaal over flexibiliteit en maakbaarheid. Dat hebben we nodig. Het schijnt de gewoonte te wezen dat als, als je iemand op jaren interviewt... dat ze beginnen ook armoed, armoed en nog eens armoed. Nou, spijt me om het te zeggen. Ik, mijn vader is ook werkeloos geweest. Maar ik heb nog nooit een dag armoed gekend. Want daar zorgde ik zelf wel voor. Eerst maar eens een behoorlijke introductie. Voordat ik aan, aan relaas en mijn verhalen begin over mijn leven... Wil ik me toch eerst even graag voorstellen. Ik ben uh, Paul Rolman, geboren in de Eeldenstraat op een zondag. De hele dag heb toen het orgel voor de deur staan. te spelen... langs al je leven en dat begint aardig uit te komen. En uh, ik hoop dat ik jullie uh, aandacht daarmee gevangen mag houden. Paul Rolman wordt geboren op 11 mei 1924 in de Amsterdamse Jordaan. Hij erft het zakelijk talent niet van zijn vader. Hij uh, schilder, vieze handen. Hij had nooit geen kwartje kunnen verdienen. Loddig, hè? Roman begint bij het begin. Zijn geboortedag. Die tijd, dus 1924, de de, waren de Rory Twenties. De tijd van de Charleston-dans. En dat de vrouwen uh, korte rokjes gingen dragen. En vooral kort haar. En in die tijd was het dus de, de trots van die vrouwen... dat hun uh, man zaterdag s naar het café ging. Dus niet God in mijn man gaat naar het café. Nee, hun man was in staat... om naar het café te gaan. En dan liepen die... mannen liepen dan naar de hoek... van het café hazenstraat Engelstraat. En dan weet ik goed dat die vrouwen... hun mannen nakeken uit het raam... hoe hun mannen eruit zagen. Of ze de toets konden weerstaan. Van mijn man loopt er... netter bij als die van jou. Want mijn vader die ging dan van nummer 14 bij de Prinsengracht naar het hoekje van de Edelstraat. Maar dan had hij zijn bolhoed op en een witte zij, sjaal op. Dus uh, ook die zaterdag voor mijn geboorte is dat gebeurd. En toen kwam mijn vader, die kwam dus, uh, zoals ze dat toen noemen... en dan zei ze, hij had een snee in zijn neus. Niet helemaal zuiver op de grond. En toen kwam hij dus uh, zeg maar uit het café tegen een uur of twaalf... En mijn moeder, dat, uh, ik, ik had nog geen trek om mijn Nessie te verlaten bepaald. Dat ging niet zo vlot. En toen heb die man, die dokter, die heb gebeld voor een ambulance. Zo'n een, een, een zieke autootje uit, uit die filmen van Charlie Chaplin. En mijn moeder erin. En mijn vader er ook in. En toen zijn ze gereden naar het ziekenhuis. En voor de brug sloeg de motor af. Dus mijn vader die moest uitstappen. En met, met die bijrijder, met die broeder... Hebben ze me eigenlijk de kleren gedaan om die auto over die brug te krijgen? Hij zei, jongen, hij zei, toen ik eraan begon, had ik een knappe snee in mijn neus. Hij zei, toen moet ik boven, was ik brood en brood nuchter zit hij. Want alcohol, alle alcohol is met zweet, zit hij eruit. En opo, die had daar dan de commentaar op. Het is een zondagskind en dat heb je zelf gewild. Hij wou niet zaterdag op die wereld komen. Wanneer ik de mensen zie dansen. Die zondagsinstelling heeft Roman naar eigen zeggen zijn hele leven gehouden. Zes maanden per jaar naar school vond hij bijvoorbeeld wel genoeg. Ik, ik had niet zoveel tijd nodig om te leren. Dus waar normaal een jaar deed ik een half jaar over. Dus u was eigenlijk te slim? Ja, in wezen wel. En er werd geen aandacht aan gegeven. Want A, ah, was je al een kind dat de Jordaan, over discrimineren gesproken. Nou, vertel mijn wetzig. En dat was gewoon een, een goedkoop arbeidskrachtenreservoir. En niet meer. Die kinderen die gingen op hun zesde school op hun twaalfde eraf... en dan gingen ze werken in de fabriek voor zeven kwartjes. Nou, ik kon altijd heel goed rekenen. Dat ken ik verdomd. Ik ken het, ik ken het nog sneller als dat jij het op de computer doet. Ik ging rekenen nou, voor die 44 centen per dag. heb ik geen baas nodig. Laat ze erop, die kan ik zelf wel verdienen. Dus ik ben drie jaar op school geweest. Dan ben je 12 jaar. Tot de twaalfde school en daarna gewoon eigen ondernemer geworden. Maar dat had ik al. Dat, dat deed ik al eerder. Op die oude toon. Omdat Paul niet veel op school zit... kan hij uitgebreid nadenken over winstgevende zaakjes. Het begint op zijn achtste jaar. In die tijd had je knikkertijd. Ja, dat was een gouden tijd voor mijn ouder, want dat was de business. Hè? Dan had ik een kartonnen bord gemaakt. Zeg maar een stuk karton van een meter hoog. En zeg maar 50 centimeter breed. Ik had dat heel mooi nog rond, uh, gemaakt en met gordijnkwasten versierd. Dat was mijn zaak. was mijn zaak. Dat was mijn zaak. En dan had ik aan de onderkant van die hokjes uitgesneden met een broodzaag. En daar stond boven 1, 2, 3, 4. Dan hadden ze één knikker erin en dan betaalde ik drie knikkers uit. Daarboven had je dan weer drie hokjes. En dan was het bijvoorbeeld 10, 20, 30. En daarboven, helemaal bovenaan, daar stond 100 boven. En die kinderen die zagen echt in hun begerigheid helemaal niet dat 1, 2, 3, 4... Die mikten alleen maar op, die, op, dat, op dat blokje van 100, Maar niet erin krijgen. Dus bang, bang, bang. Dus ik had kistjes vol met uh, knikkers. En die verkocht ik dan weer. Misschien 30 voor een cent. Of voor een 4-duits stuk. Maar wat had ik nou gedaan? Ik had een paardenhaar had ik erachter geplakt. Die zat goed vast, hoor. Dan kan je alleen maar geld mee verdienen. Nooit met werken, natuurlijk. Echt niet, hoor. En dat is niet voor de jongens die nou zitten te luisteren... van de jaren zestig, die een heel lang, leven lang de kleren hebben gewerkt. Zo bedoel ik Een pot voor Dori, Laura. In die tijd droeg ik nog zo'n eigenwijze ijzeren brilletje... Maar een van die kinderen die was toch even gegoochemer. Of misschien door de lichtval. En voor het die ziet die paard daar. En toen heb ik op mijn zoon de Mieter gehad. Oh, oh, oh. Ze hebben al mijn knikjes afgejet. Mijn brilletje stond alle kanten om. Geen één kant was te gooien. Dus die zaak was failliet. Maar gelukkig volgen er meer. En hij kan het ook zonder oplichterij. Toen had ik uh, van een nichtje van me. Dat was mijn nicht Suze. Daar had ik een aapje van gehad. En daar kon je dan je hand in doen. Zo'n soort poppenkastapje, zeg maar. Hè? En uh, nou ja, ik, ik zag overal geld in. Ik, hey, dat is het helemaal, weet je wel. En toen had ik een, een kartonnen vierkant doosje met een beetje stro erin. En aan de voorkant had ik een luikje geknipt. En in die tijd speelde uh, heel veel van het leven zich af op straat. Nou, er stonden die vrouwen. Die waren kleedjes aan het kloppen. Want tot 11 uur mochten ze kleedjes kloppen op, op straat. Daarna kwam de politie en kreeg ze een bekeuringen. Dus over de brugleuningen, over de, over de grachtenleuningen. Maar ook zo op straat. Dus het was volop vrouwen. En daar moest ik het van hebben. En dat was het. Uh, ik had altijd had ik een, een beschermvrouw. Had ik. Dat was tante Kaap een mooie naam hè? En dat was de vrouw van, van, van, uh, van, de, van de groenteman. Nou, en dan zei ze, oh, tante Kar, moet u even kijken, ja schat, zei ze dan. Maar dat was doorgestoken, Kar met tante K. En dan, dan ik zeg, maar het kost een cent. Ja, dat kan me niet schelen, zei ze. Maar, maar, maar, al die vrouwen, niet vrouwen zijn niet Ze hoort het ook uiteindelijk. Ze zei, wat zit er in? Ik zeg, een apie, weet je het, en, en, en dan gaf ze mij die spie. Die cent. En dan deed ik het laagje open. En dan pakte ik zo bij de Oh god, zit er al een hapje tegen die vrouwen. Dus hop, uh, Tante Mien wou kijken. Maar eerst hield ik die hand op. Nou, een cent hadden ze altijd nog wel. Want ze droegen schorten in die tijd. En in die schortzakjes, daar zat altijd wel een, wel, een, wel, een, wel een cent in. Maar voor mij was een cent. Tien cent een dubbeltje. Tien dubbeltjes een gulden. Zo, zo reken ik altijd. Paul Roman haalt zijn autobiografie met familiefotos nou, erbij. Mag ik even ademhalen? Mijn vader en mijn moeder, dat zijn de stil mensen. Want schrijven, dat heeft hij ook gedaan. Oma, of opoe, ik heb geen oma. Geboortehuis dan. In dit gangetje was een, een, een fabriekje. En dan maakten ze houten toiletringen. Die kwamen toen pas. Want toen scheten de mensen nog op een emmer. En hier staan ik te zingen, want dat moet dan met bollejans zijn. Want zo verkleden we ons dan. Ik weet een donkerbruin cafeetje. Daar staan de klanten in de rij. Dat ik die tijd. En daar ben ik met mijn zusje. Dat brilletje wat ze helemaal in elkaar hebben. Dus zo groot was ik toen ik de boel aan het oplichten was. Goed, hè? Of niet? Hier zo. Steuntrekkers. Die moesten stempelen. Die kregen dus geen drie tientjes in de week, maar twaalf en een half. Kijk, relletjes in de Jordaan. Ik heb gezien dat mijn vader in elkaar geslagen daar Was ik tien jaar. Dat was voor de oorlog, hè. En uh, doodschieten. Mitelleur in de straat. Omdat de mensen... De, de, meneer Colijn, dat was de, was de, dat was de president... die verdiende een miljoen per jaar. Daar heb ik wel respect voor, want een dief, hè? En die vond dat er nog wel twee kwartjes... of één kwartje van afkwam van, van die dingen. En toen kwamen de mensen de straat op. Kijk, je moest twee gulden vijftig per jaar... belasting betalen voor je fiets. En die dingen die moest je dan zichtbaar dragen... Maar als je nou werkeloos was, kijk, dan zat er een gat in. Dat betekent dat je hem kostloos gaat. En dan spelde mijn vader hem op. En dan zet hij zo de medaille van mijn werkeloosheid op. En toen heb ik, en hadden we bokkum gegeten. Je weet wat gerookte bokken is, hè. En toen heb ik dat, het was koper, heb ik dat over die vel gedaan zo. Totdat ik dezelfde kleur had. En dat heb ik uitgeknipt en goed schoongemaakt in de binnenkant. Toen had je nog geen plastic, maar dat heette cellaloid. Dat was een leren geval met een celluloid venstertje. En dan had ik dat plaatje in. en daarachter zat dat bokkenvelletje. Toen zag je dat gaatje niet. Kijk, van, dan kunnen ze niet zien dat je werkloos bent. En toen haalde die. Dan breekt de echte crisistijd aan. Want de Duitsers staan op de stoep. Eén dag voor pas 16e verjaardag. En op dat moment stond ik op een stoel... En ik keek in een Canariekooi, want toen kweekte ik al canarisch. En toen kwam er zo'n enorme slag, een, een, een, een explosie, dat ik dreunde gewoon. En toen was er, uh, tussen de dus niet door een Duits, maar door een Engels vliegtuig... ...waar de bommen losgelaten op de hoek van de Burgerval en de Lange Straat. En uh, in die tijd had je dan ook vlak voor die oorlog uitbrak werden dus uh, burgerinitiatieven. En dat werden dan uh, uh, luchtbeschermingsmensen. Dus je had uh, mensen met een bandom. Daar was mijn vader dan ook lid van. En van ieder blok had je een blokhoofd. Zo'n blokhoofd die had dan weer ondergeschikte... Dus als er een oefening was, er werden oefeningen gehouden. Er ging al het licht uit, alles werd verduisterd. En dan, als alles donker is, werd gecontroleerd of er licht buiten scheen. dan was het licht uit, al die kometen meer. En dat moest mijn vader doen. En ik was ordonnans. ordenans. Nou, uh, gaan mijn band om. En mijn vader ook naar beneden toe. Naar het blokhoofd. En toen uh, kreeg ik opdrachten van die kerel, van de, van de, van de blokhoofd. Al een van een vent was het. Toen zegt hij: uh, Ordinans. Ik zeg: uh, Mijn naam is Pauw Dolman. En ik krijg het laatste met je Ordinans, weet je. En toen moest ik dus richting ontploffing gaan om te kijken wat daar was gebeurd. Nou ja, je mocht natuurlijk overal doorheen. Toen kwam ik op die plek, die hele hoek was weg. En in een boom en van die gracht, daar wapperde een fietrage gordijn. Zo. Later ben ik dat gordijn ook nog eens een keer op een hele andere. Niet dat gordijn, maar ook een wappenontfitrage en nou, Dat zal ik je straks vertellen. En het was een ramp daar. Flink wat dooien. Klote Engelsman liet even daar die bommen los. En toen heb ik op de Gracht. daar heb ik de Duitse troepen zien binnenkomen. Ik heb me eigenlijk heel goed door de oorlog heen gerot, zou je zeg maar. A was ik Godsbrutaal, maar niet dom brutaal. Want dat geldt eigenlijk ook nu nog. Je moet nooit je tegenstander onderschatten. Want dan raak je, dan raak je de lul. Dan, dan is het gebeurd met je. En uh, dat was met die Duitsers ook. Want een hele hoop dachten dat ze gek waren. Nou, ze waren dus om de sodimiterij niet gek hoor. Weet je wat ik bedoel? Romans boerderij hangt vol met schilderijtjes, zijn vrouw in badpak. Zoete landschapjes en talloze portretjes van paarden. Want schilder, dat is Roman ook. Daar was ik mee behept. Alleen ik heb nooit de gelegenheid gehad en, en de mogelijkheid om, om naar de academie te gaan. Dat was ondenkbaar. Gemeen eigenlijk, want uh, talent was er van natuurlijk. In de jaren veertig maakt hij gebruik van dat talent. Hij beschildert tegeltjes. Van uh, hoop doet leven. En uh, allemaal van die, van die rare spreuken uh, op gipstegeltjes. Maar die moesten wel beschilderen, een bloemetje, een ditje en een datje. Ja, daar was ik wel rap in natuurlijk. Dat ik verdiende al heel lekker geld. Totdat ik in de gaten kreeg natuurlijk. En toen ben ik ook definitief, en dat was eigenlijk weer een nieuwe ontwikkeling... in de handel gedoken. Want alles bracht geld op. Zo gek en niet praktiseren. In de oorlog werd opeens alles... Ja, al had je een paar goede oude schoenen, brachten ze nog poen op. Ik, ik zeg maar niet, niet dat ik een oude schoen heb gehandeld, in tegendeel. Iedergezin. Ieder gezin kreeg een distributiekaart. En die distributiekaart, die, die had je weer een kaart... en die bestonden allemaal uit zegels. En bijvoorbeeld in de week, ik zeg maar even voor het gemak even... van 1 tot 7 januari, was dan Bon 14, Bon 21 en Bon uh, 30. Die waren dan geldig. En op 14, die moest je dan bij de bakker deponeren met het geld. En dan kon je een brood opkrijgen... Die andere bijvoorbeeld, die aardappelen. En die, die, die andere ook weer, uh, noem maar op. Want je had ook bonnen, die waren dan die week ongeldig. Dus die kon je weggooien. Maar die ongeldige bonnen, als je handig was... met een, een, een, een fijn tekenpennetje, een Oost-Indische inkt... dan kon je uh, toch al gauw van een 1, bijvoorbeeld een 7 maken. En, en, en eigenlijk, die bonnen zitten te verklooien, weet je wel. En die leverde je dan weer in. Bij een oud kruideniertje. Maar je, daar werd ik natuurlijk ook steeds handiger in natuurlijk. En op de duur had ik weer afnemers. En die stonden dan weer op straat. Waren meestal meisjes en vrouwen die dat deden. En die boden dan uh, brood, broodbonnen te koop. Broodbonnen te koop. Of suikerbonnen. Of koffie. Dat, uh, dat op de duur was dat niet meer te koop. hoor, en koffie natuurlijk. Anders een gaat. Dus dat verdiende je heerlijk mee natuurlijk. Dat, dat, dat kon je niet missen. Tussen de bonnenbusiness door gaat Paul door met schilderen. In de Jordaan is daar geen plek voor, maar in de Weesperbuurt wel. Ik had veel Joodse vrienden en vriendinnen. Ik was gek op die Joodinnetjes, er waren van die mooie meiden bij. Er zal wel lelijk ook zijn geweest, maar die, heb ik, die, die, die, die, die is me nooit opgevallen. Daar letter ik niet op. En toen kwam ik uh, op een kunstschildersatelier in de Nieuwe Kerkstraat. En die heette in de Volksmond, gewoon zonder... Uh, Scheldwoord of wat ook. Dat was de Kerkstraat. En daar, ergens achter die panden, was een heel groot atelier. En daar was een lijstenmakerij. En daar ben ik terechtgekomen. En toen kon ik verdienen wat ik wou, met schilderijen maken. Ja, en dan zei ze. Uh, maak maar 30 landschappies. Of maak maar 30 stadsgezichten Of wat ook. In, in die hoeveelheid ging het. Waar dat allemaal in godsnaam naartoe ging. En ik heb er. Honderden werden geschilderd. En ik was de enige kooi, zeggen ze dan, hè? Christ. En, en toen was, uh, zat er ook uh, Wertheim. En je had dus in Duitsland, wat je dan hier had als de bijenkorf, de Wertheim-Warenhuizen. Koufhalle En de baas van Notenbeine, die was ook in dat atelier. Die, die, ook nog een beetje te kloten, weet je wel. Min of meer ondergedoken natuurlijk. En ook zijn advocaat, en die heette Sternveld. En onder de schilderen door kreeg ik van de advocaat Duitse les van hem. En dan zei ik: Doe, dat betekent jij. Nein, Herr Heulmann, Sie sollen Sie sagen. <laughs> u, hè, u, Je mag niet doetsen. Hè. En op die foto die er dan is, en zie je hem zitten, aan het werk, te midden van al die. Andere uh, Joodse collega's. En er waren uh, een paar jongetjes bij. En de volgende dag waren die er al niet meer. En er zat ook uh, Friedrich Hess op. En die was, uh, uh, dat was een lid van de Arti et Amicitia. Dat is een heel bekend woord. Hè? Dat, dat is kunst en, en vriendschap eigenlijk. Hè? Hey, Latijns. Hey. En uh, die, uh, daar kreeg ik eigenlijk min of meer les van als je die percel nou zo vasthoudt. en doe wat ik zeg, zei hij dan. Want morgen ken ik er niet meer wezen. Dat is ook gebeurd, ook. want ze hebben hem omgebracht in Sobibor. En uh, toen kwam ik op een ochtend. kwam ik zo de Kerkstad binnenlopen. en uit een van die ramen. daar zag ik ook een fietrage gedaan. en die wuifde zo. Want die mensen waren s'nachts weggehaald. en dan zag je. Oh, ja, die is weg, en die is weg, en die is weg. schilderen stopt en Roman zoekt naar nieuwe mogelijkheden. Maar ondertussen moet hij ook zijn vader in de gaten houden. In tegenstelling tot de apolitieke Paul, Ik stem wel op Meigen. ...is zijn vader lid van de communistische partij. CPN. De beste man. Hij, hij kon niet eens schrijven. Die had het pot verdikken maar over... Vadertje Stalin. Ook een massamoordenaar. Wist die man veel. We woonden in de Tenkatenstraat. En toen kwam ik... Uh, ja, ik had uh, mijn verkeerinkjes en zo natuurlijk. En uh, ik was... Uh, ja, het was wel een dold liefhebber van het verhaal. En toen kwam ik thuis. En toen zat mijn vader op me te wachten. En die zat dan in zijn lange witte onderbroek. Heel charmant. En dan hadden ze een borstrok. Zo'n zo flanelle borstrok. En dan zat hij op me te wachten. En toen kwam ik ook op zo'n avond kwam ik thuis. Want je moest voor elf uur thuiswezen. Tussen 6 uur en elf uur. Ze vroegen ook niet. Hallo, wie bent u? Nee, pang bang, die zo weer je kanus. Maar zo was het dus schat. En toen kwam ik uh, dus uh, ook op zo'n keer dat ik van, van, van een van die meisjes naar kwam. En toen uh, lag er zo'n pak, die gesteenzelde blaadjes, de waarheid. En ik zei tegen jou, ja, wat is dat? Nou, zegt hij, die, die moet ik morgen meenemen naar de scheepbouw. Ik zei, oh. zeg: hoe gaat u dat doen? Nou, zegt hij, ik neem mijn waterlaarzen mee, mijn rubbellaarzen, om mijn nek. En daar stop ik ze in. Ik zeg, dat is goed bedacht, zeg. Want ik wist wel hoe ik hem aan moest pakken, natuurlijk. je nog wat doe. En toen zeg ik, vader, ik, zeg, ik weet veel beter. Ik zeg, uh, Pietje Puk, ik noemde een naam, die weet ik nou niet meer. Ik zeg, die woont toch op de Vlennepkaart? Heb zeg, hebt die soms avonddienst of zo? Ja, zegt iemand, uh, anders had hij wel met mij meegelopen. Ik zeg, weet je wat ik doe? Ik breng even, want hij zat die dingen op te vouwen allemaal. Met zwarte jatten van die drukking. Ik zeg, weet je wat ik doe? Die breng ik even naar hem toe. Ze so, dan hoefde u er morgen niet mee te slepen. Ik je de broer. Dat was de toer om mijn vader in te pakken. En toen ben ik naar beneden gegaan. Ik heb mijn schoenen uitgetrokken. Want het was spertijd. En toen ben ik de tekaartenstad, kinkensstad, overgestoken. En ik heb ze mooi, heb ik ze de Jacob Vlemmerk had ingepleurd. Niet te veel opvallen, dat is romans tactiek. In het voorjaar van 43 kopte hij een paard genaamd Piet en een wagen. Dankzij dat ik altijd poen had, kon ik dat betalen en zo. Die verhuurt hij dan zes dagen van de week aan Schele Bram. Die Zijn eigen paard was doodgegaan en dat, was een, een, dat noemden ze een apie. En dat was een koetsier. Op dinsdag gaat Roman altijd zelf op pad, naar Purmerend. Nou, s'morgens heel vroeg. Zes uur mocht je buiten, dus zes uur stonden we buiten. Maar dan was ik nog wel ingespannen. En dan had ik een kar, een platte kar, met een dubbele bodem. Ik reed dus altijd naar de markt in Purmerend. Veemarkt, kippenmarkt en enzovoort, enzovoort. En zwarte handel als de kleur natuurlijk. Vlees en bonnen en boter en kaars en noem maar op. Want als ik het over Landsmeer heb of over oceaan, Nou, maar het waren rovershalen in die tijd. Daar, daar speelde zich van alles af, weet je wel. Op het gebied van slachten, clandestine, natuurlijk. En, nou. en dan... Nam ik voor poeliers in Amsterdam, nam ik kippenkisten mee. Die waren twee keer zo groot als hier die koelkast. Met een schuif, en dan gingen de kippen allemaal in. En de en wat ik wel. En die bracht ik voor een tientje heen en weer. Dus dan nam ik er al tien mee, was al honderd gulden. En er stonden een, een aantal vrouwen, stonden er. Met in die tijd zijn vrouwen lange broeken gaan dragen. De broeken van hun man, die in Duitsland was, of God zal weten waar. En die betaalden ook een tientje. En die reden met mij mee naar Purmerend en terug. En wat ze kochten, dat ging in die dubbele bodem van die kar. Dus ik nam genoeg risico natuurlijk. Snap je wel? En dan uh, vreselijk lach onderweg, koud, maar die vrouwen zaten te zingen. En een vrouw, die, die had dan de bijna van Koningin Sophie. Die zat ook altijd op de hoogste plek, op die, op die kippenkisten. En dan gingen die vrouwen in die cafés gingen ze hun handeltjes doen. Ze kochten vlees of boter of kaas of weet ik veel. En dan had ik in de Jordaan had ik een, een, een, uh, had ik twee klanten. En voor die nam ik dan de vracht mee. Op een dag wil coetier Bram mee naar de Zwarte Markt... om zelf een paar te kopen. Bram die rijdt mee met al die vrouwen. Dat was ook een beetje slomig, een man. En ik ging aan mijn handel. Nou, dat liep wel eens op tot twintig gisteren. Hoor. En dan die vrouw dan nog eens een keer van een youtube bovenop. Dat, dat, dat, dat, dat had ik al sowieso verdiend. komt alcoholschelenbrand naar me toe. Hij zei, ik heb een paard. Ik heb een paard. Ik kan een paard kopen. <kliek> Ze nou, is goed, jongen, ga ik met je mee. Maar het was niet zo eenvoudig. Want of zo'n knol was gestolen, of er zaten geen goede papieren bij. Dan heb je het alweer. Want dan reed je op straat en dan reed je met je paard. Je was papieren niet goed, in, in beslag genomen en jij... Lekker met je rijdt het concentratiekamp in. En kijk dan maar wat er verder gebeurt. <tok> en nou heb ik verschrikkelijk veel verstand van paarden. Ik kom in zo'n steegje. Ook met, met, met die lugubere onderstukjes en stalletjes. En uh, daar staat het beestje. En we staan die knol te bekijken. Daar veel meer mensen in, in dat stalletje allemaal. En ik vergeet het nooit. Er staat zo zo'n klein boerenmannetje naast me. En die stoot, man. Want ik lijkt nou klein. Maar toen waren de mensen klein, hoor. Willy Albert die kwam met, met, met zijn hoofd tot aan schouder. schouder, Zodat niet te geloven. En dat mannetje zegt tegen me... Die, die stoot me, die, die knol heeft het dood in zijn ogen, zegt hij. Ik denk, nou, dan kon je wel eens gelijk in hebben. Dus, en wij zeiden altijd... Hij heeft zijn als in zijn binnen binnenzak zitten. Maar Bram wou die knol kopen. Maar hij had geen geld genoeg. Hij zei, wil je aan mijn portie staan? Zo heet dat. Ken je die uitdrukking? Ze, nou, ik zeg, nou, dat doe ik wel. Ja. En toen was er een Amsterdamse polier. En een week van tevoren was hij met zijn paard en wagen uit Amsterdam gekomen. En toen rezen ze dan in bakwagens, heette dat. En die knol die, die was niet goed, die kon niet meer terug. En die hebben ze hem gauw, een paar dagen later in Purmerend... hebben ze hem kierenwiet gemaakt, hebben ze hem geslacht. Want er, dan kon hij geconsumeerd worden. Dus, maar die manse kar en zijn tuig, dat stond nog in Purmerend... Hij zegt, uh, wat kost het me als je mijn kar en, en de tuig bij mijn aflevering... of ik maak een prijsje met hem af. En uh, die knol die wordt ingespannen en die kar weer achter. Godverdorie, ik denk, nou nog vracht, weet je wel. En ja hoor, ik weet nog een zootje manden, kippenmanden en kisten en troep... dat het dat, dat geld wat ik erin had gezet in die knol, dat kwam al, al aardig terug... Maar rij, ik zeg tegen. Ik zeg, nou, ga jij maar. Oh, zet ik, ik rijd daar. Ja, want sturen kon hij wel, want daar zat de hele dag. Zat hij op straat met, met, met dat rijtuigje. Dat hij trots, man, dat lijkt wel Ben Hur. Achter die, achter die halve dode knol. En dan gingen we naar Amsterdam. En dan kwam je permanent uit. En dan op een gegeven moment, even voorbij permanent, Dat noemen ze nu de vurige staart. Dan ging de tramrails van links. Naar rechts en dan langs het water deed hij verder. Dat, uh, nou, shock, shock, shock. En pauw, uh, pauw, pau, en ik draai om. Wil die klote knol, die, die nieuweling... die verdomd om over die rails heen te stappen. Dat paard was bang voor die tramraas, dat heb je wel eens. En hij verdomde om ook maar één stap te geven. Ik dacht, godverdomme, je moet geen, geen, je moet geen opstootjes hebben. Geen... Toen heb ik aan die vrouwen gevraagd... of ze hun mantels wilden uittrekken... En die heb ik... Ja, maar als die knol erop schaat, weet je, zo. Ik zei, ja, moeten we naar huis of moeten we niet naar huis? Ja, we moeten naar huis. Nou, toen heb ik die mantels over die blinkende rails heen gelegen. Ik zeg uh, uh, tegen, uh, tegen die uh, scheel, ik zeg, ga ja, maar achter Piet, want die, die kon niet goed natuurlijk. Ik zeg, en, uh, als je hem hoort roepen, dat ik hem in mijn beweging heb, dan... En ja, hoor. En hij stapte over die op die mantels, want daar zag dan niet meer blikkeren. En dan had je in Elipedam een soort van herberg. En dan kon je dan een kop koffie, ja, zuur gehad, hè? En je eigen, alsjeblieft, die grote kachel, zo'n grote salamander... die eigenlijk was dan door te warmen, weet je wel. Nou, een gegeven moment hoorde ik roepen... God, verdorie, hij ja, valt, Pauw. En verdomme, de, de zoden de die knol in elkaar. Jezus, ik nou, dat is lekker. Maar, solidair natuurlijk, die jongens ook allemaal naar boven. Dat was toch weer opstappen geblazen ook. En met man en macht die knol op zijn poten gekregen. En toen zijn er een paar achter me gaan rijden. En natuurlijk Piet en nog een paar andere vormen. En dat kun je je niet meer voorstellen als je nou de eitunnel in dat, dat bestond allemaal niet. Je reed op de weg en die ging helemaal naar beneden... en die kwam op de Mevelaan terecht. En zo sukkelden we naar de pont toe... En die kerel, die, die, die alles vrat van elkaar in die tijd natuurlijk, niks voor niks. En die vrouwen gaven die, die, die hoe heet zo'n kerel, stuurman, die gaven ze wat. Want dan ging hij niet bij die stijger aanleggen, maar daarvoor. Want op die stijger stonden weer controleurs, snap je wel? Piet was voor, en ik met die halve dode knol. Ik zeg tegen, tegen die schelen, ik zeg, ga jij maar weg met Piet, ga maar naar huis. Dus ik was helemaal alleen met die met die halve dooien en die kar. En toen had je bij het havengebouw... had je een draaibrug. En dat was toch wel een vrij lange klucht. En doordat het allemaal zo lang geduurd had... dat we niet opgeschoten waren, was, was de, de scheepbouw uitgelopen. Die mensen werkten daar nog voor een paar tientjes. En die dachten daar even... een paar kippen die jatten uit die kisten, weet je wel. Dat Ik ben achter die, die, die, die, uh, die bok, ben ik gezongen, zoals dat heet, staande... En die knol op blazers. En ja, die ging gelukkig. En toen moest ik zowel op, op, die, op die halve dauwje letten... als op die keels die, die kippenwouwen jatten... waar je met die zwijpen aan het rammen. En toen was ik eenmaal op die brug. En dan ga je naar beneden en dan ga je een stukje viaduct onderdoor. Dan zit je al heel dicht natuurlijk uh, bij de thuisbasis. En die heb ik gehaald. Maar diezelfde nacht is, is die knol nog geslacht... En die heb ik in tijd van anderhalf uur in de Takatenstraat, in de trap bij mijn moeder, heb ik een heel paard verkocht aan kilootjes. Dat is vloog weg. Kijk, dus het woord zielig maar niet even doen. Uh, het geld was terug, dat was nog goed verdiend ook, weet je niet. En uh, ik heb een shotje risico gelopen. Dus ondanks uh, natuurlijk dat ik het met, met een lach heb verteld... Levensgevaarlijke toch geweest. Als die knol onderweg in elkaar had had ik altijd in de steen laten. en had ik hard weggelopen. Want als je, als je je gepakt had, had je de lul geweest. Het is genoeg voor vandaag. Ik wil met het blazen. Dus. Volgende week meer. Op de drempel naar buiten krijg ik nog wel even goed advies mee. Denk erom uit, doe nooit wat voor niks hè. Want als je iets voor niks doet, dan ben je niks waard. De eerste deel van Mijn Zaak, samenstelling Laura Stek, techniek Berry Kamer. Volgende week het tweede en laatste deel. En dan vertelt Paul Rolman over onder meer de lucratieve sigarettenhandel na de bevrijding... en de verkoop van Canadese nachtjaponnetjes in de jaren 50. En wilt u beide delen op cd? Maak dan 7,50 euro over naar Giro 444600 van de VPRO in Hilversum. Onder vermelding van Paul Rolman. Dus 7,50 naar Giro 444600. En hiermee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Een programma van Astrid Nauta, Hans Olink, Michal Citroen, Matthijs Deen... Laura Stek, Noor Goedhart, Jos Poon en Paul van der Gaag. En techniek was in handen van Peter Vuister. Straks na het lange nieuws, de perstribune van Max. Vandaag niet hier vanuit de studio, maar vanuit Tiof... waar het NK Schaatsen bezig is. En daar hebben ze dan de sportstaatssecretaris Joop Atzma te gast. Uh, blijf dus luisteren naar Radio 1. Wij zijn er volgende week weer. Nog een heel prettige zondag.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 van de drugs. Nou, ik doe het dus toch en dan zullen we wel zien wat er gebeurt. Vanavond, 9 uur in Holland-Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Doei. Tappé. De mazzel. Tot ziens. Houdoe. Doei. Begroeten. Nederland heeft afscheid genomen van de strippenkaart. Wij reizen nu allemaal met de OV-chipkaart. De strippenkaart kunt u vanaf nu dus nergens meer gebruiken.